12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Rotterdamse metro rijdt weer naar KPN-storing. Noorse politie nog hypernerveus na aanslagen. En ING, onderwerp van Amerikaans justitieonderzoek. Vandaag stapelwolken, periode met zon. Vooral in de oostelijke helft van het land ook een paar buien. En daar kan dan onweer bij zitten. Het wordt 20 graden langs de kust tot maximaal 23 in het binnenland. Morgen weer wisselen we wolken, net zoiets als vandaag. Kans op een bui en net wat warmer dan vandaag. In Rotterdam rijdt het metroverkeer weer volgens dienstregeling. Het vervoersbedrijf RET heeft geen last meer van de communicatiestoring van KPN. Door die storing konden de verkeersleiding en metrobestuurders niet goed met elkaar praten. Marjo Remmers die was op metrostation Kralingse in het oosten van Rotterdam, waar reizigers ander vervoer moesten zoeken. Uh, u kunt uh, met een pendelbus hier vandaan naar de burgemeester Oudlaan. Die buschauffeur weet het wel, hoor. En dan kunt u overstappen op tram nummer 7. Dat is niet zo mooi, nee. nee, nee, nee, nee. KPN-storing. Ik weet ook niet wat ik aan moet doen. Ja, ik hoor van de meneer dat ik naar uh, pendelbus moet. Maar ja, de ondergrondse dat is gevaarlijk zonder communicatie. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Nee, hoeveel vertraging loopt er op? Nou, het zal een half uur zijn, ja. Herhaling, door een regionale storing van het KPN-netwerk rijden de metro's op alle lijnen helaas niet. Pendelbus, oh. Dan gaan we die maar eens opzoeken dan. De vraag is natuurlijk uh, hoe linkt dat eigenlijk allemaal is. Hè? Alles is wel erg afhankelijk van blijkbaar een bepaalde centrale. Dat is met een computer ook, als die uitvalt dadelijk op mijn werk kan ik ook helemaal niks meer. En dat is het, uh, het enge van uh, al die vooruitgang denk ik. Wij ketenen onszelf steeds meer vast aan de strohalmen die elektronica heten. Ja, inderdaad. Dat is mooi gezegd. Betere back-up-systemen. Misschien, ja. Er zal in ieder geval iets moeten gebeuren, denk ik. Hè? Dit is nu nog te regelen, met vakantietijd. Maar... Is het erg als u te laat komt op uw werk? Nee, dat lukt wel. Er is altijd eentje. Die moet nog iets eerder beginnen dan ik vandaag. Dus, uh... En nu ruikt het, hè? Verse broodjes op het station, dat wel. <lacht> Ah, het is. Nee, dat niet, nee. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. ja. Het is ook nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Onze excuses voor het ongemak. De Rotterdammer is een praktisch mens. Ik heb iets geregeld, meneer. Ja, en dat is? Ik uh, heb een taxi gebeld. Ik ga zo met een taxi naar het Oostplein toe. Een aantal mensen gaan mee, dus Die ja, betalen uh... ook mee, natuurlijk. Die betalen wel mee, ja, want ik ga er niet... Uh... Uit mijn eigen opdoeken natuurlijk. Nee. Uh, maar was het nog wel mogelijk om een taxi te nemen? Want ik neem aan, ook de taxicentrale heel druk. Het uh, was heel druk. Het, uh, de wachtveilige zou kunnen oplopen tot 10 minuten, een half uur. Ik moet even kijken wanneer die komt. Uh... Ja, hier, uh, de regionale storing van het KPN-netwerk is vergelopen. Over enkele minuten wordt de dienstregeling weer opgestart. Iets na 10 uur komt het metroverkeer weer langzaam op gang en lijkt de storing voorbij. Marno Remmers en ook hulpdiensten hadden last van de storing in Rotterdam. Zo viel het C2000-systeem uit, waarmee de meldkamers van politie en brandweer contact houden met de wagens op straat. Burgemeester Abu Talep van Rotterdam heeft KPN om uitleg gevraagd. Als C2000 uitvalt, hebben we een probleem. Maar het mobiele gsm-verkeer was in de lucht. Dus de hulpdiensten konden gewoon met gsm-telefoons met elkaar bedden. Het niet weg dat ik dit een ernstige zaak vind als voorzitter van de veiligheidsregio. Dan zal ik ook bij KPN uitgebreid om rapportage vragen om te weten wat er nou precies hier aan de orde is. Meer ook omdat het gewoon onderhoudswerk is geweest.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 Vijf dagen na de aanslagen in Noorwegen heeft de Noorse politie toegegeven dat het door geldgebrek lastig is om snel te reageren op incidenten buiten de hoofdstad Oslo. Er was al direct veel kritiek op de politie, die ruim een uur nodig had om het eiland Utrecht te bereiken. En de chef van het politiedistrict heeft nu voor de Noorse Omroep NRK erkend dat de operationele inzet van de Noorse politie te lijden heeft onder bezuinigingen. Zo was de enige politiehelikopter van Noorwegen vrijdag niet beschikbaar. In Afghanistan is opnieuw een hoge functionaris gedood bij een aanslag. Vanochtend kwam de burgemeester van Kandahar om toen een zelfmoordenaar zichzelf opblies. De terrorist liet een bom ontploffen die hij verstopt had in zijn tulband. Twee weken geleden werd de gouverneur van de provincie Kandahar, de halfbroer van president Karzai, al vermoord. Het doden van hoge overheidsfunctionarissen lijkt een nieuwe strategie te zijn van de Taliban. Afgelopen tijd zijn tientallen Afghaanse functionarissen vermoord. Dan is er een probleem in Arnhem, in het ziekenhuis. Daar uh, worden oud-patiënten opgeroepen om zich te laten testen op de MRSA-bacterie. Uh, die lijkt ongevaarlijk te zijn als je gezond bent... maar als je sterk verminderde weerstand hebt, dan uh, kun je er ziek van worden. Ellen Massini is arts, microbioloog van het ziekenhuis. Goedemiddag, mevrouw Massini. Goedemiddag. Zo'n ziekenhuisbacterie, die MRSA-bacterie, die komt vaak voor in ziekenhuizen. Waarom bent u nu extra alert? Nou, we zijn uh, extra alert omdat deze bacterie zich anders uh, lijkt te gedragen dan de meeste MRSA-bacteriën. Uh, hij heeft zich namelijk uh, uh, wat meer kunnen verspreiden dan wij gewend zijn. Uh, zo is het inderdaad, zoals u al zei, zo, dat er al twaalf uh, patiënten dit jaar uh, besmet zijn met uh, uh, de bacterie. En de reguliere maatregelen hè, die we volgens de Nederlandse richtlijnen dan hebben genomen... Die zijn nu uh, niet afdoende gebleken. En daarom zijn we tot deze actie overgegaan. Heeft het ook een beetje te maken met uh, de, de, de het nieuws wat we uit Rotterdam uh, krijgen, dat u extra alert bent? Nou, ik denk niet dat wij extra alert zijn... maar misschien wel dat u extra alert bent. Ja, en de patiënten misschien ook. De patiënten misschien ook. Het is natuurlijk wel iets wat, uh, wat uh, leeft uh, uh, onder de bevolking nu. Ja. Hoeveel mensen moeten er nu worden getest op die MRSA-bacterie? Nou, dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken. Uh, dat kunnen er best een hoop zijn, omdat we een eind uh, terug moeten gaan. Maar we weten het nog niet precies. En we willen voorkomen dat we uh, patiënten die al negatief zijn getest, ten onrechte nog een brief uh, sturen... Uh, en daarom uh, zijn we er heel zorgvuldig in dat we precies uh, de juiste patiënten een brief daarover schrijven. Want zo gaat dat, hè? mensen krijgen een brief thuis. Men hoeft niet nu in paniek van, oh ik heb op de afdeling chirurgie en traumatologie nee. gelegen. Nee, uh, uh, alle patiënten en ook de huisartsen in de regio die worden door ons uh, geïnformeerd. Gaat via de huisarts dus? Nou, uh, de patiënten worden natuurlijk worden zelf geïnformeerd, maar de huisartsen in de regio worden ook door ons geïnformeerd. Want de ervaring leert dat patiënten soms nog wel eens hun huisarts bellen van... goh, wat is daar aan de hand? En het is natuurlijk wel belangrijk dat de huisarts dat ook weet. En zo'n test houdt dan in dat er een kweek wordt afgenomen? Ja, precies. Dan worden de kweken afgenomen. En dan met enkele dagen is de uitslag daarvan uh, bekend. Het is de verwachting dat uh, verreweg het grootste deel uh, negatief uh, is. Dus de kans dat iemand besmet is, is maar heel erg klein. En uh, ja... Maar maar het is maar wel nooit. heel belangrijk voor ons, ja, omdat ja. we uh, willen voorkomen dat patiënten die onverhoopt positief zouden zijn, van wie we het niet wisten, opnieuw in het ziekenhuis komen. En zo de bacterie kunnen overgeven aan andere patiënten. De mensen horen het vanzelf die u wilt uh, onderzoeken. Mevrouw Massini, ja. artsbioloog van het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Britse regering dreigt de Libische ambassadeur en zijn staf het land uit te zetten. Groot-Brittannië erkent nu de nationale overgangsraad van de Libische opstandelingen als wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. En daarom wil het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de hele diplomatieke staf van Gaddafi binnen drie dagen terugkeert naar Libië. Eerder besloten onder meer Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten om die overgangsraad te erkennen als voorlopig wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Nou, dit zijn de geluiden uit Shanghai, want daar uh, zijn de wereldkampioenschappen zwemmen. En uh, Bastiaan Verschuren gaat voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. Bob van der Tak zit in Shanghai. Hoe staan ze erbij, Bob? En ja, ze staan op het startblok. Sebastiaan Verschuren inderdaad in baan 6 zwom vanmorgen. Een nieuw persoonlijk record in de series 48-60. En nu dus wil hij zich gaan plaatsen voor de finale. Wat hem op de 200 meter slag eerder deze week niet lukte. En dat was een grote teleurstelling toen voor Verschuren. Maar nu de race in de halve finale op het koningsnummer. 100 meter vrij en dan is het niet makkelijk hoor om de finale te halen. Maar Verschuren gaat het nu proberen. De race is begonnen. Verschuren kan voorlopig... ...nog redelijk meekomen. Ligt wel een stukje achter op bijvoorbeeld de man in baan 5. Filippo Manini, de wereldkampioen van 2007. En dan gaan we richting het eerste keerpunt. 50 meter gehad, halverwege de race. Het is Gileau de Fransman die als eerste daar is voor Moor en Heden. Verschuren helemaal als laatste. En dan moet hij nu naar voren komen zwemmen. Sebastiaan Verschuren, maar het is iemand die het van zijn inhoud moet hebben. Het is dus ook een 200 meter zwemmer vooral. Dus hij moet op die tweede baan goed kunnen doorgaan. Verschuren komt nu inderdaad wat naar voren. Het is een hele spannende race. Een close finish. Goed uitkomen bij die finish. Dat is belangrijk nu voor Verschuren. En die tikt aan als derde. En dat is heel erg keurig in een tijd van 48-41. Sneller dus dan vanmorgen. Opnieuw een persoonlijk record voor Sebastiaan Verschuren. En daarmee is hij geplaatst voor de finale. Uitstekend gedaan. Wat hem op die 200 meter dus niet lukte, lukt hem nu wel. Sebastiaan Verschuren op het koningsnummer gaat hij door naar de finale als zesde. Nou, dat is mooi van Verschuren. En uh, ja, niet zo mooi voor ING Bank, want ING Bank wordt door de Amerikaanse justitie... verdacht van financiële transacties met landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan. En dat gaat dan om Cuba, Syrië en Iran. Um, ja, aangeschoven is economieredacteur André Meijnerma. Wat heeft ING uh, uitgespookt ge in de ogen van Amerika? Nou, ze worden verdacht van het overtreden van regels, negeren van strenge sanctieregimes voor zaken doen en betalingsverkeer met dat soort landen als Cuba, Syrië en Iran, die door de Amerikanen worden gezien als schurkenstaten. Het gaat om betalingen met bedrijven en banken en dergelijke meer, of misschien ook personen in die landen, tot 2006. Het was op zich niet zoveel zaken die we daar deden, zegt de ING. Bovendien waren we al aan het afbouwen, omdat Amerika strenge regels voor dat soort landen opstelde. Ja, het is bovendien ook een onderzoekszaak die al sinds 2006 ING met zich meesleept. Want toen al hebben de Amerikanen aangekondigd: wij willen een keer nauwkeurig gaan kijken met jullie betalingsverkeer met dat soort uh, landen. Uh, ja, maar het zijn natuurlijk in de ogen van de Verenigde Staten... zoals gezegd schurkenstaten, want mogelijkerwijs banden met terrorisme... mogelijkerwijs financiële stromen uit die landen richting het westen. Dat is gevaarlijk, moet je in de gaten houden, zeker na 11 september. Dus de Amerikanen zitten er bovenop. Ja, maar ING is een Nederlandse bank, dus je zou ook kunnen denken... waar bemoeien die Amerikanen zich mee? Ja, maar ING bankiert uh, ook in de Verenigde Staten... is dus onderworpen aan Amerikaanse regels en Amerikaans toezicht. Bovendien worden dat soort transacties in dollars in dat soort landen... altijd afgehandeld via Amerika. Amerikaanse bankfilialen. En op die manier kijkt de Amerikaanse justitie... de Amerikaanse overheid, toezichthouders... kijken mee over de schouders van... of je nu een buitenlandse of een binnenlandse bank bent. Altijd mee over je schouders naar dat soort transacties. Zeker met die landen die zeg maar, op zo'n lijst staan... waar je extra alert moet zijn. Ja, en dat zou dus in theorie kunnen... dat ING echt betrokken is bij financiering... van terroristische activiteiten? Dat zou in theorie kunnen. De voortvoerder van de bank zegt... tot nu toe hebben wij er geen enkele aanwijzing voor... dat wij mogelijkerwijs uh, betrokken zouden zijn... bij het financieren van terrorisme of wat dan ook... Uh, ik weet nooit, maar in ieder geval lijkt er nog geen enkel spoor van te zijn. Nee, nou, in elk geval, uh, misschien moeten ze zich een beetje zorgen toch gaan maken. Want de ABN is ook al een keer veroordeeld, uh, heb ik begrepen. Andere meningen, maar daar moeten we het bij laten. Dankjewel. Zeeland, de A58. Door een kettingbotsing zijn daar vijf gewonden gevallen. Ter hoogte van Middelburg zijn tien auto's op elkaar gebotst. En de politie vertelt wat er precies gebeurde. Er stond een busje op de vluchtstrook.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 We gaan gelijk maar eens even door, nou we toch bezig zijn. Naar de AWB Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag Jan. Die A58, daar staat nog steeds 4 kilometer, is ook nog steeds dicht. Dat is Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. De afsluiting is bij de Alfred Arnestein. En er staat file tussen Ritten en de Alfred Arnestein. Het beste is daar omrijden via de u 21 Dankjewel, Jolanda. We hoorden net het portnieuws. Uh, uh, Bastiaan uh, Verschuren die heeft de finale bereikt van de 100 meter vrije slag. Want hij tikt als derde aan. Andere hoofdpunten van het nieuws. In Rotterdam rijdt het metroverkeer weer volgens dienstregeling. Het vervoersbedrijf RET heeft geen last meer van die communicatiestoring van KPN. De politie in Noorwegen is ondertussen nog erg nerveus na de aanslagen. Vanmorgen was er bijvoorbeeld loos alarm door een koffertje op het Centraal Station van Oslo. En ook een zoektocht naar een vermeende uh, medestander van Anders Breivik bleek voorbarig. En IAG-bank wordt door de Amerikaanse justitie verdacht van financiële transacties met landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan. Het gaat om zaken met Cuba, Syrië en Iran.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een gesprek zometeen met Sander van Hoorn. Die wordt voor de NOS multimedia correspondent voor de hele Arabische wereld. In het mediaforum fase van het Financieel Dagblad... Een taaldeskundige Jan Kuitenbrouwer. En het gaat onder meer over Bartjan Spruit. rechtsdenker en columnist van Elsevier. Die moest gisteren overal komen opdraven om het drama in Noorwegen... en de connectie met Geert Wilders te duiden. En dat begon in onze eigen mediaforum. Mediaforum. Vandaag met columnist van Elsevier, bart Spruit. En dan de telefoon, bart Spruit. Elsevier, columnist Bart-Jan Spruit. We aan tafel, Bart-Jan Spruit... verbonden aan de conservatieve Edmund Burke-stichting... en columnist van Elsevier. Hartelijk welkom. Goedenavond. In de Nationale Nieuwsquiz straks Mark Degenkamp uit Ankerveen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Amerikaanse presentator Glenn Beck heeft in zijn talkshow op de zender Fox... de slachtoffers op het Noorse eiland Utøya vergeleken met de Hitlerjugend. Disturbing. De Nationale Joodse Democratische Raad reageerde furieus op zijn uitspraken. Beck had in dezelfde uitzending het ook nog even over Geert Wilders... die hij een paar keer in zijn show te gast heeft gehad. Desondanks wist hij niet meer precies waar hij ook alweer vandaan kwam. Ik denk dat ik Gert Wilders on yeah, op de CNN-Headline-news-show. Ik right? yeah. I dat je hem een times you had op that yeah. show. Yeah. Gert Wilders is de um, politicus uit... Denmark? Denmark, ik we hebben het al eens uh, vaker besproken in lunch, maar nu is het dan toch definitief. De NTR blaast de middagshow nieuw leven in. Het gaat om een dagelijks live-programma in de stijl van Katrien en Oprah... met een pool van vijf presentatoren. Katrien Kel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Eindelijk is het hoge woord er dan uit. <lacht> nou, ja. Uh, ja. nou ja, zo, uh, zo wereldschokkend is het er ook allemaal niet. Nou, wel? Nou, ho, ho, ho, ho. Nu, je gaat nu echt even te snel. Uh, <lacht> eerst even over jouw comeback, want dat is, dat is, dat is ook een feit nu. Ja, als je het een comeback wil noemen. Ik heb het natuurlijk intussen ook voor de EO-programma's gemaakt. En ik uh, ben echt niet weg geweest voor mijn gevoel. Maar oké, okay, als jij het een comeback wil noemen, dan is het een comeback. En het wordt dus een middagshow. Uh, ja. In die zin zou je ook kunnen zeggen comeback, want je hebt heel lang op die middag gezeten. Ja. Hal, half vijf uh, op de plek van Helder, want dat trok te weinig kijkers. Gaat deze nieuwe formule meer kijkers aanspreken, denk je? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik bedoel, we gaan daar wel ons best voor doen. Maar uh, ik kan je er geen enkele garantie voor geven. Nee. Wat wordt het precies voor het programma? Nou, het wordt in elk geval een programma wat niet highbrow is. Het is niet voor uh, intellectuelen, zeg maar. Het is gewoon voor een groot publiek die uh, met hun dagelijkse beslommelingen bezig zijn. En die, ja, mijn inziens op de televisie gewoon te weinig uh, antwoorden krijgen op hun probleem. En uh, wij hopen daar een beetje, zeg maar, een soort gids in te zijn. Ja. Maar wordt het een journalistiek programma of, of toch of vooral entertainend? Nou ja, Human Interest is natuurlijk ook uh, journalistiek, dus uh, ja, het wordt een journalistiek programma, want uh, wij maken natuurlijk journalistieke keuzes. Ja, ja. Um, jij bent bekend nu als presentator geworden, Sipke Jan Bouzema, begreep ik, en wie zijn ja. de andere drie? Ja, dat uh, heb ik nog even voor de zekerheid over gebeld met de voorlichting van de publieke omroep, want zo ah, werkt dat. Zo kennen we je niet, <laughs> Katrien. En wat zeg je? Ik zeg, zo kennen we je niet. Dat je eerst met voorlichters <laughs> gaat bellen. Gewoon zeggen. Ja, maar zo hoort het, hè, netjes genoeg. En um, ja, we hebben besloten, dat uh, gaan we niet zeggen tot de uh, perspresentatie eind uh, augustus. Maar ik hoorde dus, uh, Sylvana Simons en Mirella van Markers. Zit ik er dan erg ja. naast? Ja, dan zit je er erg naast. Oh, ja. echt? <laughs> ja. Oh. ja, want je citeert gewoon het algemeen dagelap, al toch? ja. Ja, ja, zit ernaast. Nee, oké. Okay. En, en hoe gaat het programma dan heten? Mag je dat wel zeggen? Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Ook eind augustus pand. Jonge, jongen, jongen, jongen. Nou, ja, niet wat, hè. Kom je voor die tijd nog een keer in ons mediaforum om dan echt... <laughs> uh... Nou, als jullie me uitnodigen, dan weet je, dan sta ik altijd klaar. Oké. Okay. Dus graag. Goed. Nou, leuk dat je weer terugkomt op de tv en de NTR gaat het doen. Een middagshow en hoe het allemaal zit en hoe het allemaal heet... en wie er nog meer mee gaat doen, dat, dat horen we dan op de mee nog even. Dankjewel. Dankjewel. wel. Omroep Max-baas Jan Slachten wil de tv-show Groeten van Max... met uh, Sibelond Niesen ook buiten de zomer gaan uitzenden. Het vierde seizoen van het programma, waarin vakantieklachten centraal staan... was de afgelopen weken een succes op Nederland 1. Gemiddeld anderhalf miljoen kijkers. Het is een absolute kijkcijferhit waar ik trots op ben, zegt Slachten. Volgend jaar komen ze dus weer terug in de zomer... en Slachten is ook van plan een aantal afleveringen in de winter te maken. Het Twitter-account van Pater Titus Brandsma is te zielen. Het is een account van de RKK en vertelt over het leven van Titus Brandsma, Hij was in de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste voormannen... van het katholieke verzet tegen het nazisme. En hij is in een kamp omgebracht. Het is dus eigenlijk ook een soort historisch Twitter-account. Ik praat er nog even over door met uh, Reiner van Dijk van de RKK. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Hoe kijk je terug op het project? Is het geslaagd wat jullie betreft? Nou, wat ons betreft is het uh, zeer geslaagd, uh, eigenlijk om twee redenen. Uh, het is een, natuurlijk een uniek project waarbij uh, geschiedenis en spiritualiteit samenkomen, op zo'n nieuw medium als Twitter. Uh, maar het is ook een, een, een, nou ja, die Twitter-account heeft ook heel veel uh, belangstelling en volgers gekregen. En dat is natuurlijk ook uh, erg fijn voor zo'n kleine omroep als RKK, 1500 volgers, waaronder ik zelf. En uh, wereldwijd dus veel belangstelling en ook onder andere in het Vaticaan. Kijk aan. Toch niet de paus zelf? De, de paus, uh, misschien de paus ook wel zelf. Dat zou ik zo niet weten. Uh, maar wel de pauselijke raad voor de sociale communicatie. Die heeft in, uh, in januari op de website uh, aandacht besteed aan uh, dit project. En uh, uh, deze raad, die toch wel veel invloed heeft, uh, zegt dat het een nieuwe dimensie is voor Twitter... En een uh, nieuwe dimensie voor de devotie van een heldhaftig getuige van het evangelie. Ja. Dus wat wil het vaticaan nog meer. Waar, waar, was het alleen maar Hosanna, de reacties? Of, want, want het leven van uh, Titus Bronsman was, was erg uh, heftig. Hè? Het laatste tweet ook ging over zijn laatste moment in het kamp Dachau. Want daar is hij ja. omgebracht. Um, Snapten mensen ook dat dat, uh, nou ja, dat dat er dus dan ook bij hoort als je, als je dit dan in, in, in het leven roept? Nou, uh, uh, wat mij een beetje treft, zeg maar, in de reacties die we van veel mensen kregen... was dat, uh, de, dat de reacties een ingetogen en waardige toon uh, hadden. Uh, dus je merkt echt dat het wat doet met mensen. Uh, zo heb ik nog een, een tweet, toen net nog voorbij zien komen, van uh, uh, Bertha van Soes. Die zegt, dank dat jullie patertitis gemaakt hebben. Het was zowel verschrikkelijk als ontroerend om te volgen. En uh, ja, het is natuurlijk ook niet niks wat Tijs uh, uh, uh, maar heeft meegemaakt. Maar het is wel heel mooi dat we het in de moderne tijd van nu uh, eigenlijk heel uh, uh, uh, helder kunnen maken voor mensen. Dat mensen het zelf bij wijze van spreken bijna meebeleven via deze Twitter-account. Ja. Dit was een succes. Uh, wie wordt de volgende bijbelse of christelijke figuur, zou ik bijna zeggen, die een eigen Twitter-account krijgt? <laughs> Nou, in, in principe, nou, ja, we zijn natuurlijk uh, uh, heel blij uh, met het succes. En dat heeft ook heel erg gelegen aan uh, de radiomaker Bart Geert. Die werkt voor het programma Wat Blijft op de zondagmiddag op uh, Radio 5. En uh, Bart uh, vertelde mij vlak voordat hij op vakantie ging uh, dat hij weer aan het nadenken is uh, uh, voor een, uh, ja, een opvolger. Wij we weten nog niet precies of het weer precies op de, dezelfde manier zal gaan. Als we, gaan we gaan toch nou niet net zo'n verhaal krijgen als net bij Katrien, dat we weer moeten wachten op de op de perspresentatie. Nou, ik, nee nee nee dat ga ik niet zeggen. Nee, ik, <lacht> sterk, het is misschien heel goed ook misschien hebben luisteraars wel hele goede ideeën voor een opvolger van ja. Pater Titus. Dus ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen van heb je een mooi idee. Uh, waarmee uh, Bart aan de slag kan, uh, uh, ga naar de website watblijf.rkk.nl of meld het aan jullie, en ja. uh, lunch van RGV. Ja. Ja. Uh, maar op dit moment uh, weten we zelf nog niet uh, wie die volgende nee. figuur zou worden. Maar... Nederland mag meedenken en uh, suggesties doen. Dankjewel, Reiner ja. van Dijk. Bedankt. De regenachtige maand juni heeft de weersite Buienradar geen windeieren gelegd. De site kreeg maar liefst 7,3 miljoen unieke bezoekers. Dat is een nieuw record. Vooral op 28 juni haalde de site een enorme piek met 58 miljoen pageviews. Dat was een stormachtige dag en miljoenen Nederlanders wilden natuurlijk even kijken wanneer de buien weer over zouden waaien. Nu maar afwachten of in de maand juli, die ook niet bepaald droog is tot nu toe, dat record weer wordt verbroken. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Gisteren werd bekend dat prins Albert van Monaco het weekblad Lexpress voor de rechter sleept. Het blad had geschreven dat zijn kerffeestverblijf Charlaine uh, vlak voor het huwelijk de benen wilde nemen. De verhouding koninklijk huis en roddeljournalistiek is natuurlijk al veel langer moeizaam. In ons mediaarchief een Nederlands voorbeeld van deze lastige relatie. In 1987 gaven prinses Juliana en prins Bernard ter gelegenheid van Koninginnedag een interview aan de NOS. Maatje van wegen nam een zeer persoonlijk vraaggesprek af... en bevroeg het prinselijk paar onder meer over hun verhouding met de pers. Het schrijven over, het denken over het Koningshuis. Mm -hmm. Is die manier van denken naar uw idee veranderd in de loop van de jaren? Dat geloof ik zeker. Ik voel zeker in de publiciteit. Al de media Ik vind dat men veel vrijer is dat men ook uh, zonder de minste bezwaren... de meest onbeschofte dingen kan zeggen en doen. En, uh, dat vindt u echt? Dat vind ik ja. echt. <laughs> en dan zitten wij in de, wat je noemt... Uh, misschien kinderachtige positie... die geen andere Nederlanders hebben zoals wij... dat we ons niet kunnen verdedigen nee. in de zin van... Uh, je gaat door het algemeen niet meteen naar de rechtbank lopen... of je kunt iemand niet in de smoel slaan. Zeg, en doe, zullen we dit even ter sprake brengen, dat ze we nou weer beweren dat we dat, dat onze rijkdom? Ja, nou, daar gaan we nou niet omheen, daar heb ik het net over gehad, dat die flauwekul. Ja, dat, dat, dat is is een, we... een waardeloze zaak. De privé schrijft dat we zullen nog niet hebben. Dat betekent dat ieder idioot nou gaat, ja. op kidnapping uitgaat van een van de kleinkinderen, denken daar kan ik wat van krijgen. Ja, dat is zo dat is... misdadig om dat te doen. Dat is, we... dat is echt. Dat uh... is echt misdadig. Ze kunnen van alles met ons doen. En ze kunnen zeggen dat we vreselijk rijk zijn. Dat brengt het leven van onze kinderen in. Ja. Dat was Maatje van wegen in gesprek met prinses Juliana en prins Bernhard. 1987 was het. Ook koningin Beatrix heeft weinig op met de rollopers. En heeft inmiddels vaste persmomenten ingelast... waarop de familie kan worden gefotografeerd. Daarbuiten wordt ze liefst zoveel mogelijk met rust gelaten. Lunch met Jurgen van den Berg. Sander van Horen wordt multimedia-correspondent voor de NOS in het Midden-Oosten. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Je werkt nu al in Israël, in de Palestijnse gebieden. Wat gaat er precies veranderen? Het gebied wordt alleen heel groot, geloof ik, hè? Uh, Het gebied wordt heel groot en uh, fysiek mijn woonplaats. Want het is niet handig, uh, vind ik, om dat vanuit hier te doen. Dus jij zit nu in, in Israël en, en jij gaat verhuizen naar... Uh, Beirut, Libanon. Kijk aan, ja. Uh, in, ja. Het, in het persbericht staat dat Israël en de bezette gebieden... een kleinere rol gaan spelen in het hele verhaal. Ja. Maar dat kan je bij nieuw nooit zeggen. Nee, dat kun je niet en dat zag je ook wel met de Arabische Lente. Wie dat had zien aankomen, die was inmiddels heel rijk geweest eh, of heel populair. En eh, voorspellen is hier heel erg lastig. Alleen wat je ziet de afgelopen tijd is dat eh, het, het belang toch wat kleiner is geworden. Eh, het vredesproces is op sterven na dood. Grote conflicten zijn uitgebleven. Eh, dus ja, dat betekent dat het voor de NOS als organisatie... die zoals elke omroep flink moet bezuinigen, toch een, een, een, een afweging van belangen is. En kijk, we zetten er dus wel iemand neer, want ik vind dat het heel erg belangrijk... Is om hier uh, dagelijks te volgen wat er gebeurt, omdat je niet uh, van persbureaus op aan kunt. En uh, dus blijven we hier iemand houden, zij het dan freelance. En ja, als het groot wordt, dan, dan uh, zal die freelance lekker veel verdienen. Of er wordt hulp vanuit Nederland ingevlogen. Ja, en dat gaat ook bij jou gebeuren in de zin van, want dat is natuurlijk een enorm gebied wat je moet bespreken: ja. dus, uh, Marokko ja. tot Irak, van Syrië tot Jemen uh, ja, en Iran. Ja, ja en, en dan moet je ook nog af en toe eens op pad lijken, man. Dan zit je toch alleen maar achter je, achter je bureau. Um, dat is niet de bedoeling, nee. Het is wel de bedoeling dat ik uh, dat totaal overzicht hou. En dat, uh, maar ja, daarvoor moet je ook op reis, want je moet met mensen spreken. Uh, je moet weten waar je over praat. Maar het is dus inderdaad de bedoeling dat er iemand vanuit Hilversum... Uh, juist op de plekken gaat zitten uh, waarvan we denken dat het interessant is... om daar wat langer te gaan zitten. Dat kan Tunesië zijn, dat kan Libië zijn, Jemen, Iran. Uh, en om daar de verhalen te maken die je uh, wat minder makkelijk kan maken... op het moment dat je daar eventjes op bezoek bent. Ja. Wat betekent het voor jou, uh, behalve het verhuizing? Want natuurlijk uh, heeft het veel raakvlakken, dus je bent natuurlijk prima op de hoogte. Maar je, je zult je nog meer moeten uh, verdiepen, misschien in de Arabische wereld. Bijvoorbeeld, ja. En kijk, dat hou je, omdat uh, Israël zo bang is voor die Arabische wereld... hou je dat toch al wel bij. En omdat de, de Palestijnse politiek zo gedomineerd wordt... door de belangen in de Arabische wereld, hou je het ook bij. Maar nee, het, het gaat natuurlijk nu op een heel ander niveau. Um, om zo'n grote regio te volgen... ja, natuurlijk heb je de internationale persbureaus en de nieuwszenders... maar uh, net zoals in Israël en de bezette gebieden... kun je daar in de Arabische wereld ook niet echt van op aan. Dus je zult toch vooral heel veel contacten moeten leggen. En ja, het, het makkelijke is dat die contacten... kijk naar wat in Egypte en Tunesië gebeurt en in Syrië. Die contacten die gaan natuurlijk steeds vaker... ook onderling via uh, Facebook en Twitter. En ja, dat is voor een, een journalist die zo'n grote regio moet bestrijken... natuurlijk een hele welkome bron van extra informatie. Ja. Um, in Midden het Midden-Oosten is natuurlijk ontzettend in het nieuws geweest... Uh, zeker ook door die Arabische lente. Verwacht ja. je dat dat nog verder gaat? Bedoel, krijgen we daar nog veel meer uh, zaken die achter de coulissen vandaan komen? Het is te hopen voor de mensen in al die landen van wel. Want de Arabische lente is uh, nog lang niet uh, voorbij. En ja, dat is ook wat ik hoor als ik met uh, Nicole Vever spreek... mijn voorganger, die uh, natuurlijk heel goed weet wat er in al die landen gebeurt. En die zegt ook, uh, in sommige landen is het echt nog niet afgelopen. In andere landen lijkt het uh, toch weer een paar stapjes terug te doen. En Syrië kom je bijvoorbeeld helemaal nog niet in. Dus nee, er zal voorlopig echt nog heel veel gebeuren. Ja, Nicola Vever trouwens die uh, komende vrijdag bij ons in het mediaforum zit... om eens even te praten over haar tijd die ze daar heeft uh, doorgebracht... Uh, en jij heel veel succes, Sander, in je nieuwe functie daar. Dankjewel. Hoi. Sander van Hoorn was het over dat mediaforum gesproken. Zometeen te gasten taalkenner Jan Kuitenbrouwer en Jeu faze van het Financieel Dagblad. Maar nu eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem roept oud-patiënten van de afdeling chirurgie en traumatologie op om zich te laten testen op MRSA. Dit jaar zijn daar twaalf mensen besmet geraakt met die bacterie. En dat is meer dan normaal. Het ziekenhuis denkt dat het een vrij besmettelijke variant is. Justitie in de VS verdenkt ING van financiële transacties... met landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan. Het gaat om Cuba, Syrië en Iran. Schurkenstaten volgens de VS. In het verleden deed ING-bank veel zaken met die drie landen. En in Afghanistan is de burgemeester van Kandahar opgeblazen door een zelfmoordenaar. Die had <coughs> explosieven in zijn tulband. Twee weken geleden werd de gouverneur van Kandahar vermoord. De halfbroer van president Karzai. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het noorden van het land is het zonnig en de temperatuur ligt daar op de meeste plekken boven de 20 graden. Verder naar het zuiden is het meer bewolkt. En vooral in het oosten ontstaan er vanmiddag enkele buien. Lokaal is daarbij onweer mogelijk en doordat de buien zich maar langzaam verplaatsen kan er lokaal veel regen vallen. Daar waar de zon lang schijnt kan de temperatuur oplopen tot 23 of 24 graden. Onder de bewolking ligt de temperatuur rond 19 graden. Vanavond nemen de buien in activiteit af en in de nacht wordt het overal droog. De temperatuur zakt naar een graad of 13 en er kan op veel plaatsen mist ontstaan. Morgen start de dag met zon, maar er ontstaan opnieuw enkele regen... en onwisbaar uvel, vooral in het zuiden en zuidoosten van het land. De middagtemperatuur ligt morgen tussen 19 graden op de Wadden... en 24 landinwaarts. Vrijdag en zaterdag is er veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. Met 19 of 20 graden is het niet al te warm. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediaforum. Forum. Ja, daar beginnen we zo meteen mee. Maar er is ook zwemmen. Het WK-zwemmen in Shanghai. Aanstaande de finale van de 200 meter vrije slag. En als u het een beetje gevolgd hebt de afgelopen dagen. dan weet u dat Femke Heemskerk daar namens uh, Rood, Wit en Blauw mee zal doen. Bob van der Tak, staan ze al op de blokken? Nog niet, maar het voorstellen is wel begonnen. En dat is altijd een heel spektakel hier in uh, Shanghai. Dat gebeurt met veel tromgeroffel. En de acht finalisten op de 200 meter vrije slag komen nu één voor één het bad binnengelopen. En dan kan het zo meteen dus gaan beginnen. Ja, Femke Heemskerk gisteren heel erg goed in de halve finale. Een nieuw Nederlands recordzwom ze. Haar oude toptijd verbeterde ze met maar liefst een seconde. En dat is toch behoorlijk indrukwekkend. 1,55. 54, het nieuwe Nederlands record. Maar ja, als je wereldkampioen wilt worden, dan moet het denk ik nog wel wat sneller. En of dat kan, dat uh, zullen we zo meteen gaan zien. Het is een uh... Prachtige finale kan het worden. Een zeer sterk deelnemersveld. Ook een erg jonge finale trouwens, want Heemskerk is met haar 23 jaar de oudste. Wie zijn er verder nog? Bijvoorbeeld Silke Lippok uit Duitsland. 17 jaar, nummer 2 van het Europees kampioenschap vorig jaar in Budapest. Er zijn twee Australische vrouwen, Bronte Barrett en Kylie Palmer waarvan de tweede, Palmer, op het oog het gevaarlijkst lijkt. Want zij is de kampioen van Australië en de winnares van de Commonwealth Games. De gemene bestspeler eind vorig jaar. En dat is dus een vrouw zeker om rekening mee te houden. Camille Muffat is er ook uit Frankrijk. Het trainingsmaatje van Yannick Anjel in Nice. En Muffat is goed in vorm, heeft ook al een medaille op zak. Brons op de 400 meter vrije slag. En daar is ook Femke Heemskerk nu. Ja, zij wordt als laatste voorgesteld natuurlijk omdat zij als eerste met de snelste tijd doorging naar de finale. Nog voor Federica Pellegrini, de zwemdiva uit Italië. Die langzamer was gisteren dan Heemskerk. Maar Pellegrini kan echt veel harder dan dat ze gisteren zwom. Die zwom behoorlijk op reserve denk ik. En Pellegrini is ondanks het feit dat Heemskerk als snelste doorging naar de finale gewoon de favoriet. Want Pellegrini is de regerend Europees wereld- en olympisch kampioen. Heeft dus alles al gewonnen wat er te winnen valt. En nu dan deze 200 meter vrije slag. De vrouwen nu startklaar. Femke Heemskerk... Nog nooit een individuele medaille op een mondiaal lange baan toernooi. Gaat daar vandaag verandering in komen? Heemskerk zwemmend, uiteraard. In baan 4. Met een goede start. Zoals hij ook gisteren had in de halve finale. Ook toen. Want toen zwom ze ook tegen Pellegrini. Nam ze meteen afstand van de Italiaanse. En dat is nu niet anders. Heemskerk is aan de leiding. Het is in baan 2 Sarah Sjeuström uit Zweden. Die ook nog hard gaat op de eerste 50 meter. En Lipok ook, de Duitse. Maar Heemskerk keert als eerste naar 50 meter. En dat doet ze in een tijd van 26,63. Daarmee is ze nog drie tiende sneller dan gisteren. En gaat ze dan niet te hard weg, Femke Heemskerk. Want op zo'n 200 meter vrij moet je het wel goed in. De voorsprong is enorm op Pellegrini, werkelijk bijna een lengte... En het is ook Lipok, de Duitse in baan 1. Die ook hard weggaat. Maar dat zijn we van haar gewend. Die gaat vaak in het tweede deel van de race nog wel kapot. Heemskerk leidt. Ellison, Smit nu tweede op 1300ste. Lipok op 3500ste. En Heemskerk met een tussentijd van 55-61. Dat is een fractie boven de tijd van gisteren. Ze zit dus op het schema van het Nederlands record, laten we het zomaar zeggen. Maar daar komt Pellegrini langzaam naar voren zwemmend in baan 5. Heemskerk kan dat niet zien. Want ze ademt de andere kant op. Het keerpunt van de 150 meter. Femke Heemskerk. Wordt dit jouw dag? Ze leidt nog altijd. 45 honderdste voor op Smit 67 honderdste. Het verschil op Pellegrini. Pellegrini nu op de derde plaats. En nu komt het eraan. Op aan op een vrouw tegen vrouw gevecht. Heemskerk leidt nog altijd. Maar daar komt Pellegrini. Daar komt de eindsprint van Pellegrini. En let ook op Sjeuström. En Kylie Palmer. Heemskerk gaat kapot. Heemskerk gaat kapot op de laatste meter. Ze wordt aan alle kanten voorbij gezwommen nu. Pellegrini gaat de race winnen. Pellegrini wint voor Palmer. En Mufa op de derde plaats. En Heemskerk redt het dus niet. Zevende... ...in een tijd van 1.57.63. En die laatste baan van Heemskerk... ...die ging in een tussentijd van 32.12. Ja, en als je die tijd zwemt... ...dan kun je echt geen wereldkampioen worden. Ze ging dus toch kapot op de laatste baan. Het overkwam er ook al in de series. Het ging goed in de halve finale. Toen zwom ze dat Nederlands record. Maar nu lukt het dus niet. Ze ging finaal kapot. Werd echt aan alle kanten voorbij gezwommen. En Pellegrini... Toont zich toch weer de koningin van de 200 meter vrije slag. Uh, zij wint en steekt dan zoals ze eigenlijk altijd doet na een race haar tong uit. Maar Pellegrini wint dus voor Palmer en Mufa. De tijd overigens van Pellegrini 1, 55, 58 Dat valt ook niet helemaal mee want we hadden eigenlijk... Van haar toch wel een tijd in de 1,54 verwacht. Maar goed, het is goed genoeg om beste van de wereld te worden. Palmer tweede in 1,56-04. Muffat derde in 1,56-10. En Heemskerk die dus kapot ging op de laatste 50 meter. 1:57.63. 63 Ja, dat is ruim twee seconden boven dat fraaie Nederlandse record. Het is ja, dan toch een, een beetje een anticlimax geworden. Als snelste naar de finale, maar zevende in de finale. Bob van der Tak was dat in Shanghai. 50 meter te lang net voor VM Games. Want op die 150 meter was ze nog de nummer 1. Ja. Dat moet de conclusie zijn. Ja, ja. Ze stortte ja. in, he. je zag het gebeuren. Hongerklop, ja. riep ik al. Hongerklop, zure benen. Ja, ja, ja. Ja, nou, we hebben nog meer finales onderweg straks. Dus ik weet dat er nog een Nederlands succes komt vandaag. Uh, we gaan praten in het mediaforum. Doen we met uh, Jan Kuitenbrouwer en Tjeu Vazer. Tjeu Vaas werkt voor het Financieel Dagblad. Jan Kuitenbrouwer is uh, al jarenlang journalist en ook taalkenner. Uh, veel mensen keken de Rijkhals naar uit. Een nieuwe serie van Kijken in de Ziel. Gisteravond begonnen met Koen Verbraak natuurlijk als interviewer. En vandaag, of, deze, deze serie doet hij het met politici. Wat vond je ervan, Tjeu? Ik heb me eigenlijk zitten ergeren. Er waren ook wel een paar momenten dat ik dacht heel, heel aardig. Met Bos en, en Wiegel met name. Maar ik heb me eigenlijk over, zitten... over, de, over de mens en de mensheid. Hè, ja, dat precies. Mooi. De socialist die alleen ook nou, voor goeie. de mensheid en niet voor de mens. En Bos bevestigde dat eigenlijk. Dat was voor mij betreft van een hoogtepunt. Maar over het algemeen heb ik me zitten ergeren over uh, een veel te brave toonzetting. Uh, iedereen kon maar vrij uit uh, praten. Bijvoorbeeld als het ging over Marijn, dus die die uh, nog af zat te geven op Ali Lasrak. Uh, Lasrak neerzet als een luilak. Uh, geen Enkel weerwoord uh, kreeg ja. Marijn het wel zo duidelijk als... wat is lastraak, kon gewoon niet door één deur met zonder uh, Omdat Marijnissen zelfs Marijnis een soort slavendrijver die fractie beheerste. En dat pikte lastraak niet. En al die andere mensen die waren allemaal gedrild. Maar met die lastraak was toch nog wel alles aan de hand. Die was er heel vaak niet in zo'n... Uh, ja. Maar goed, uh, nee, dat is bedoel... vertekend. Volgens mij is dat, is dat grotendeels een vertekend beeld ah, okay. achteraf. Dat was iemand die niet geschoold was in de, in de SP-kadaverdiscipline. Die schrok zich een ja. ongeluk. En, en hij kreeg de volle ja. laag van Marijn. En vindt dat is nu dat... onweersproken. Ja, je bezwaar dat dat, dat dat dan niet er tegenin ge gebracht wordt. Jan, wat voel jij ervan? Ja, bij die eerste twee series heb je te ma had je dus in eerste instantie te maken met psychiaters. En vervolgens met strafpleiters. Uh, die zijn natuurlijk veel minder doorkneed in uh, het televisieinterview. Uh, en die hebben ook iets minder uh, publieke belangen... op het spel staan op zo'n moment. Dus daar kun je misschien een glimp van de ziel opvangen. Maar een politicus in de ziel kijken... dat is bijna per definitie onmogelijk. Want in de moderne politiek... Uh, de moderne politicus is zo ongelooflijk uh, geselecteerd... op morele voorbeeldigheid... Uh, dat... Ja, ze weten gewoon exact wat ze moeten zeggen. Op welk moment, hmm. als het gaat om hun eigen ja, drijfveren en, en, en dergelijke. Dus ja, maar je, je jam... zag Jolanda Sap en je zag uh, uh, Wouter Bos. Allemaal de, de exact 100 procent... Uh, van tevoren bedachte, sociaal wenselijke antwoorden geven. Maar Jan, ja, dan, dan heeft de, de interviewer toch en. een taak om, om met voorbeelden te komen en mensen nou, een, okay. misschien ja, een beetje het heeft, vuur aan de schenen ja, te leggen. Jolanda Schop kwam er ook zo mee weg. En hetzelfde ja, geldt nou, voor Jack, had, Jack de Vries, heb een die onder zijn buiten-echtelijke uh, nou, affaire werd ondervraagd. En het feit dat hij dat deed met de ondergeschikte, dat werd hem helemaal niet voor de voeten geworpen. Nee, dat werd hem notabene door Wouter Bos alsnog voor de voeten geworpen. Maar dat ging bij Wouter Bos ook weer op een manier dat hij dat. Wat was zijn bezwaar tegen, uh, tegen de, dat overspel van... Dat, dat het een ongeschikte was. Dat het een ongeschikte was. Toen dacht ik, oké, okay, dus dat het overspel was... dat kan jou niet zo heel veel schelen. Nou. En, hè, dus, dus ja, het, voor, het, de ve heel ja. voor de terecht. Nou, voor nee, de familie. kwam de Vries, dat kwam, het, dat, dat kwam nog wel aan bod. ik geloof dat iemand anders dat inderdaad zei... Zat er nog nieuws in, Tjeu, eigenlijk, of niet? Nee, nee, ik, nee, ik nee, heb het, die, het die, maar volledig onderscheid. <laughs> die, die, die, die cultuurschets van, van links, dat, ze daar, dat, dat dat horken zijn... Ja, ja, dat is ook al zo en Bos, oud. Als, Bos vertelde uh, nog wel dat hij één uh, kandidaat minister had laten screenen. Die werd uiteindelijk geen minister had daar niks mee te maken. Met het voor. Ja, ja, dat is een punt wat je terecht naar voren hebt. Denk ik ook daar, denk ik, een echte journalist. Die gaat dat uitzoeken. Wie is dat geweest? Ja. Maar Bos zegt van, nou nee, dat zeg ik niet. Nou ja, oké, okay, dan, dan krijgen we dus nee, van maar Koen Verbraak het, niet hoor. Het horen. ziet er dus eigenlijk naar uit dat Verbraak, die, die dus eigenlijk een, een personality-interviewer is van huis uit. En heel veel met schrijvers en mensen uit de showbiz. Die geleidelijk aan dus, dus vervolgens psychiaters, dan strafpleiders en dan de politiek. Ja, en daar heeft Voetbaltrainers de, heeft hij ook nog gedaan. Nou, precies, maar daar vertelt hij zich dan wellicht enigszins aan. Of liever gezegd, hij onderschat uh, het, uh, de, de, de, de getraindheid... Mm. en, de, en, de, en de, de vaardigheden van zijn gesprekspartner. Ja, ik ben het met Jan eens, maar hij onderschat <tus> nog een ding. Hij onderschat dat wij al die affaires kennen. He, wij kennen die affaires van, ja, uh, van, van overtaasing-varma van Jack de Vries. Ja, dus ja. wij laten vertel, ons niet dus met een kluitje in, kluit in, kluit in het riet sturen. Ja, precies. Dus mooie anekdotes uit het wonderleven van de Nederlandse politicus. Al, zoals je dat met strafpleiters en psychiaters wel kunt doen... dan kan je met politici niet doen, want het heeft allemaal in de ik, weet, ik vind, We exact. geven we nog even het voordeel van de twijfel. Er komen natuurlijk nog een aantal series hierna. Uh, dit was de eerste, de aftrap. Uh, maar goed, wie weet wat dat in de montage toch uh, nog anders gaat uh, in de volgende maar aflevering. Maar ik vond ook die braafheid, de gekmakende braafheid van een aantal van die politici, Sap en, en Bos... die daar echt als een soort heilig boontjes dan zitten... Mm -hmm. en eigenlijk uh, geen, enkele, uh, geen enkele bereidheid tonen... om zich normaal als mens ja. te gedragen. Maar en okay. eigenlijk voortdurend met die beeldvorming... in hun achterhoofd aan praat ja. te zijn. Jan, we dat houden is... op over, over okay. kijk in de ziel. Want we willen het graag nog okay. even over Bart-Jan Spruit hebben... en alles wat daarmee te maken had. Die was hier gisteren ook. en uh, Hij had een heel goed verhaal, vond ik. En dat, dat zagen we de hele dag verder doen. Uh, want hij zat echt overal. Uh, wat, wat vond je daarvan? Ja, nou ja. Over Wilders en Noorwegen. de link... <coughs> het is een beetje zoals. Ik heb het voorbeeld, geloof ik, wel eens eerder genoemd. Uh, het, dat dat in, in tijden van hongersnood. dan is er op een gegeven moment nog maar één ding te eten. Weet je wel. In de, in de, in de Tweede Wereldoorlog waren dat tulpenbollen. Als ik, me goed, uh, als ik goed ben ingelicht. En dan had je s ochtends tulpenbollen pap. en s'middags tulpenbollen soep. en s'avonds tulpenbollen puree. Weet je wel. En als er iemand nog voor het slapen een snack wilde. dan nam hij nog een, pla, een plakje rauwe tulpenbol. Dus dat. dat de, en dat idee heb ik in de media de laatste tijd ook wel eens, dat ik denk, ja, ik moet de hele dag met van diezelfde tulpenbol eten, en dat, die heette dus gisteren Bart-Jan Spruit, en dan krijg ik hem af, zeker voor mensen die, die het nieuws een beetje volgen, die krijgen dan drie, vier keer ja. hetzelfde uitgeserveerd, en dat is, dat is, dat is niet goed. Tja, het lijkt alsof politici ja. allemaal op vakantie, zijn of hun vingers er niet aan willen branden, waarschijnlijk het laatste nog meer, uh, dus dan kom je al automatisch op dit soort mensen terecht, uh, die, nogmaals, ik wil alle lof voor uh, bart Spruit heeft het verhaal prima gedaan. Hij zat ook in het journaal samen met uh, een columnist van HP de Tijd... Dirk-Jan Baar, hè, geloof ik? dirk, -Jan van Baar, ja. dirk. Ja, ja, ja, ja. Dus het is wel opmerkelijk ja. dat het journaal er ook voor kiest... om, om dan twee opinionmakers uh, daar neer te zetten. Dat ja, vo vond, vond ik zeker opvallend. Uh, ik denk mee dat politici zich toch bang zijn om zich hier aan te branden. Dat dat een rol speelt. En ik moet zeggen, kijk, bart Spruit is natuurlijk een, heeft zeldzame kwaliteit. Hij is een rechtse columnist, die zijn er niet zoveel. En dan kan hij ook nog buitengewoon welbespraakt en helder zijn verhaal... uit een is een ja. zeldzame vaardigheid. Met zelfs een, een nou, behoorlijke kritiek op, op Wilders nou, natuurlijk. Nou, dat maakt het oh, ja, natuurlijk vaak helemaal af. Hij is, is natuurlijk een spijt op tand van Wilders, hè. dat moet je er wel even bij zeggen. Ja, ja maar ik vind niet dat, die, dat er een soort ressentiment in doorklinkt. Kans, nee, maar, nou, maar het is wel nuttige informatie. Ja, mijn oude verslaggeversboet ging nog even kruip, want ik, ik wist dat dit onderwerp ter sprake eh, zou komen, dus ik heb Bartjan de Spruit even gebeld om te zeggen van, goh, wat vond je er zelf daarvan? Ja. Nou, het overkwam hem dus ook ja. een beetje. Hij zegt, ik had, want we hebben nog een paar dingen gemist. Het begon met een column op eh, zijn binnenlands bestuur, ja, waarover getwitterd ja, werd. Ja. En vervolgens zie je dus, kennelijk ook, Klopt. die sociale media... dat de ene na de andere redactie ja, ja. daarop aanslaat. Hij was hier bij lunch geweest... en de ja. cameraploegen stonden buiten om ja. te wachten. Op 120 maar, sms en of wat zo je zoiets. ook ziet... is een beetje de monocultuur van die nieuwsvloer van de NOS. Want daar wordt het ochtends vergaderd... en dan wordt er gezegd, oké, okay, wat gaan we doen? Nou, ik, uh, en dan wordt er, wordt er gekozen voor Bart-Jan Spruik. En dan doet het Radio 1 Journaal dat dan doet het NOS-journaal dat vervolgens... en dan doet Nieuwsuur dat, als ze zin hebben, hmm. ook nog een keer. Dus als je, als je overdag een paar keer in de auto hebt gezeten... dan kan ik over het algemeen vrij aardig uittekenen... wat ik s'avonds in het NOS-journaal ga oh. zien. En dat vind ik nooit zo, uh, nooit, nooit zo goed. Want... Het, het, het ging natuurlijk in, in, in alle columns en, en, en in alle bladen... en, en notabene ook Martjams Spruit, die je dus, die eerder in het, in het kamp Wilders zou verwachten... Uh, uh, ging het ook over wat, wat moest de houding nu van Wilders zijn. Hij had eerst een, een tweet naar buiten gestuurd... en gisteren kwam daar dan nog die verklaring... Heb jij dat Nederlands talig eens even bekeken, wat, wat daar staat? Nou, ik heb het nog niet echt helemaal onder een vergrootglas gelegd, eerlijk gezegd. Maar hij noemt hem een, uh, wat is het, een idioot? Een, een, een nou. verknipte idioot. Nou, het is een uitbreiding eigenlijk van die tweet die hij al had verstuurd. Hij neemt zoveel mogelijk uh, afstand van die man, als, als, maar, als maar mogelijk is. Dat viel mij wel op. Maar opvallend is dat volgens mij. Niet, wat mij in ieder geval opvalt is dat hij in de tweede verklaring niks meer zegt over de denkbeelden van, uh, van Breivik. Wat hij in de eerste wel doet, he, zegt Breivik staat voor niets waar wij voor staan. Mm -hmm, ja. uh, dat was zijn eerste reactie. Nou, dat kan hij niet volhouden, uh, evident. Dus in de, tweede, in de tweede reactie maait hij dat onderwerp nog. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat Wilders daar nog een keer op terugkomt. Nee, maar Wilde, kijk, Wilders, Wilders belang is eigenlijk uh, om, om er zo, zo min mogelijk over te zeggen en om het onderwerp zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Want of, die nou, uh, of het nou, hoe die relatie nou exact in elkaar zit of zou zitten... tussen Breivik en Wilders, dat doet er verder helemaal niet toe. Het feit dat die twee woorden voortdurend in één adem genoemd worden... Nee. Dat, is, uh, dat, is, dat is heel, heel uh, schadelijk dus, voor Dus hen. jouw advies, Jan, als mediastratege is tegen <hums> Wilders... Uh, zwijgen zoveel mogelijk over. Terwijl ik denk, dat, dat luk je niet, dat moet je niet uit de weg gaan. Nou, hij moet, hij, hij, hij, hij moet zich aan de ene kant wel... Maar hij moet niet op die, op die denkbeelden ingaan. Dat zou ik nooit doen als ik hem was. Nee. Nog iets dat, anders. Is, dat is een moeras. In Noorwegen is in de journalistiek nu een discussie gaande. Moet je uh, die breif ik uh, genoeg aandacht geven? In de zin van moet je alles maar vertellen wat hij doet. Al die, die pamfletten die hij die heeft geschreven, moet je dat laten zien ook in de angst dat die, dat, dat mensen uh, oplevert die dan denken van ik ga het ook maar doen of zo. Wat, wat, ze hebben besloten nou, om het wel te doen trouwens, alles te nou, je, Die rechter heeft dus uh, ook geweigerd om een zitting in het openbaar te doen. Dat vind ik eigenlijk ook wel gek. Ik wil die man, ik wil die man wel spreken. Ik wil ook wel dat de rechter met vuur aan de schenen ligt en dat wil ik eigenlijk wel zien. Dus ik vind het, uh, ik vind het betuttelend om dat allemaal uit het nieuws te houden. Uh, ik heb in ieder geval als nieuwsconsumenten behoefte aan zoveel mogelijk details. Ook hoe, hoe ja, houdt deze moet... man zich in een verhoor... Ik vind wel dat je de magistratuur de Gelegenheid moet geven om achtergesloten deuren te, te, te opereren. En zeker als zo'n zo zo jongen uh, dat helemaal in de planning heeft zitten, als dan ga ik daar met mijn, uni, met mijn zelfbedachte, zelfgenaaide uniform. Uh, ga ik daar een fantastische uh, show weggeven. Maar zijn we dat dan je toch hem, bang dat voor? je hem dat podium uh, liever? Op dat moment. in, Nou, al was het maar omdat er dus op dan ergens iemand helemaal door het lint gaat en uh, weet, ik, weet ik wat doet. Dus ik kan me voorstellen dat je dat een beetje wil afdempen. Uh, nou, ik denk dat het het heel, goed, heel goed kan leiden tot een ontmaskering van die man. En uh, uh, dat zijn waanwereld uh, verbrokkelt. Dus het, ik denk eerder het tegendeel. Hm. Goed, uh, dank voor jullie bijdrage. Met het zwemmen erbij trouwens, dat moet gezegd. Uh, Jan Kuitenbrouwer en Tjeu Faze waren hier voor ons Mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel, want daar zit Mark Degekamp, Die is 40 jaar en komt uit Ankerveen. Welkom. Ja, dank u wel. Bestuurder van een voetbalvereniging. Ja, klopt. Dat is, dat is een amateur vo voetbalvereniging ja. weliswaar, maar o een hele mooie. Hoe heet dat in Ankerveen, voetbalvereniging nou, in Ankerveen? Nee, dat is een, uh, een andere kern van de gemeente Weidermeer, is uh, de sportvereniging Schraveland. Aha, ik heb er een tijdje Hier Schraveland in Schraveland gewoond. Ja? Zelfs, ja. ja waarom ooit weggegaan dan? Hè? Nou, dat was eigenlijk meer uit nood. <laughs> okay. Dat is een heel verhaal, dat okay. weten we niet voor één Goed. uur. Um, nee, maar een prachtig gebied. En, ja. is, komt er een beetje talent vandaan van die voetbalvereniging? Ik bedoel, ja, zeker. We die, zijn, dat is de wij, bekendste schravenlander die je ooit... Het, het, het, we had. hebben een aantal spelers gehad dat doorgedrongen is tot het betaalde voetbal. De laatste is geweest uh, Paske Jongsma. En uh, dat is uh, in de jaren negentig uh, geweest. Maar wij zijn goed bezig op regionaal niveau, derde klasse. Dus een, okay. een goede, gezellige, ambitieuze dorp. Nou, hartstikke mooi. Uh, we gaan eens kijken hoe je het nieuws hebt bijgehouden. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Hoogoplopende ruzie in Washington. De nationale nieuwsquiz. Nog zeven dagen. En dan zitten de Verenigde Staten zonder geld. En de sad truth is that the president wanted a blank check six months ago, En he wants a blank check today. Om rekeningen te betalen en uitkeringen en salarissen van bijvoorbeeld soldaten moet het land meer geld lenen. Most Americans don't understand how we can ask a senior citizen to pay more for her Medicare before we ask a corporate jet owner to give up tax breaks that other companies don't get. Hier is uh, vraag 1. Amerika's grootste schuldeiser heeft nu zorgen geuit... of Amerika ooit nog die schulden kan terugbetalen. Welk land bedoelen we hier? Weet ik niet. Welk land? Nee, China is het. Uh, Westerse kredietbeoordelaars dreigen de VS al... de hoogste kredietstatus, triple-e, te ontnemen. Maar dat is al te laat volgens een Chinese beoordelaar... die, die bracht vorig jaar al een waardering terug van... Uh, uh, triple E naar E+. Plus. Vraag 2. Een organisatie heeft nu ook gewaarschuwd dat de VS het schuldenplafond snel moet verhogen... en de schulden onder controle moet krijgen omwille van de wereldeconomie. Welke organisatie deed dat? IMF. Het Internationaal Monetair Fonds, dat is goed. Vraag 3. Een groot deel van de schulden heeft Obama geërfd van de vorige president, Bush... Mede hierdoor wordt hij vaak vergeleken met een andere democratische president. Die erfde enorme financiële problemen als gevolg van onder meer de Vietnamoorlog. Welke oud-president van Amerika bedoelen we hier? Carter? Is dat een gok? Nou, hij was volgens mij in die periode na... Wat was het? Nixon? Ja, ja. ja, ja, ja. ja heel goed gedacht. Ja de geschiedenis aardig worden. Jimmy Carter is het. De vers zaten door de Vietnamoorlog diep in de rode cijfers. Terwijl het zelfvertrouwen van de bevolking zwaar was aangetast... door zijn halstarge houding ten opzichte van het Amerikaanse congres. En het feit dat hij de problemen van het land niet onder controle kreeg... verloor hij in 1980 de verkiezingen van Ronald Reagan. Jimmy Carter, de pindaboer, die zochten we. Vraag 4. Een geluidssegment. Wie is hier aan het woord? En ik ben blij dat ik met een hele grote groep getraind heb. Al deze jongens die ook vandaag in het veld geweest zijn, hebben alle trainingen meegedaan. En dat is de grote winst, dat we veel jonge jongens hebben kunnen presenteren vandaag. Co-adriëns. Ik net zeggen, als je in de voetbal zit, dat dan, moet, dan uh, moet je dat weten. Ja, ja. Trainer van FC Twente. Twente heeft in Arnhem de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Vaslui Louis gewonnen met 2-0. En Ko was na afloop wel tevreden. Het was een redelijk debuut... met een goed resultaat, zei hij. Vooral de jonge spelers hebben het goed gedaan. Vraag 5. Een andere voetbalwedstrijd... die tussen Nac Breda en het Spaanse Levante ging niet zo voorspoedig. Het oefende wel, liep na bijna een uur spelen uit de hand. Niet zo gek, want voor de wedstrijd was er al oneenigheid tussen beide clubs. Waarover? De wedstrijdbal. Dat is goed. De speelbal. Nak wilde graag met de vertrouwde Derby-star spelen terwijl Levante een bal van Nike prefereerde. Zo zie je maar weer. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Het gaat dus om één term die we zoeken, Eén, uh, naam, één naam, één term uit het nieuws. Uh, wat bedoelen we hier? Als je het al weet, onmiddellijk um, stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Gevangenen op Guantanamo Bay krijgen mij bij goed gedrag. 3 In San Francisco ben ik al verboden in mijn huidige vorm 2 Mijn friet wordt gehalveerd en appelparkjes komen erbij Had ik het maar gegokt bij de eerste ja? ja, had je hem al, je voelde hem een beetje aankomen Ja, voelde hem een beetje aankomen ja. de afgelopen dagen, maar goed uh, McDonald's maakt mij voor kinderen in de VS minder ongezond. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Het gaat inderdaad over het Happy Meal. Uh, ik wist het ook niet. Op de basis van Guantanamo bevindt zich een McDonald's restaurant. Dat is ongelooflijk. Ja, verwacht geen Happy Meal dan aan die... Uh... Nee. <laughs> en als gevangenen meewerken met bijvoorbeeld uh, verhoringen... dan krijgen ze een uh, Happy Meal daar. Ongelooflijk. In San Francisco zijn ze vorig jaar al verboden. Het uh, was inderdaad Happy Meal wat we zochten.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 Het is goed dat Europa de vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. 0800-1101, dat is een gratis telefoonnummer. U mag stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Mark Degenkamp, 40 jaar uit Ankerveen. Um, hij scoorde net factor 6. We moeten 128 punten halen om in ieder geval in aanmerking te komen voor de hoofdprijs deze week. Dus dat betekent 22 vragen goed. We gaan het gewoon proberen. 90 seconden de tijd. Als het antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Extra psychiaters moeten een eind maken aan lange wachttijden. Bij welke instelling? Pieter Is goed. Door een storing bij welke telefoonprovider reden er in Rotterdam vanmorgen geen metro's? KPN. Is goed. Welke Nederlandse stad staat in de top 5 van duurste parkeerplaatsen van Europa? Amsterdam. Is goed. Hoe heet de Britse zangeres die gisteren in besloten kring is begraven? Amy Winehouse. Is goed. onder onderzeeën uit welk land is voor het eerst meer dan 5 kilometer diep gedoken? Chi China. Is goed. In welke provincie zaten gisteren bijna 75.000 huishoudens zonder drinkwater? Gelderland. was in Limburg. De uitbraak van welke bacterie in Duitsland is voorbij? Ehek. Dat is goed. Wie vestigde gisteren op het WK in Shanghai een Nederlands record op de 200 meter vrije slag? Sebastian Verschuren. Nee, het was Femke Heemskerk. Oh. Staatsbosbeheer is op zoek naar iemand die welk eiland wil opknappen en beheren? Texel. Nee, vuurtoreneiland. Welk Arabische oud-president weigert al vier dagen om te eten? Moebark. Dat is goed. Bij het UMC Groningen is de afgelopen week wat voor besmettelijke huisziekten geconstateerd? Huismeid. Er staat hier huidziekte. Het zal wel huidziekte zijn. Huidziekte. Schurft was het. Welke sportpresentator speelt komend theaterseizoen een hoofdrol in de musical The Producers? Jack Gelder. Is goed, regio Den Haag heeft last van een plaag van wat voor dieren? Eh uh, nee, beetje. Spinnen zijn het. Hoe heet de 35-jarige spits die zegt dat hij nooit meer in Nederland zal voetballen? Van Nistelrooy. Dat is goed, dieven hebben in Hoogeveen 27 wat gestript voor onderdelen. Uh, nee, auto's. Ja, vrachtwagens waren het. Welke prins begint de zaak tegen een weekblad vanwege rotels over zijn vrouw? Dat is Maurits, prins Maurits. Nee, nee, dat was Albert van Monaco. Oh. Ja, <laughs> het ging over een Frans uh, blad ook. Um, ja, nou ja, uh, 22 waren er nodig, dat was al lastig. Het zijn er uiteindelijk 9 geworden, maal 6 is 54. Op zich nog niet eens zo'n hele slechte score, maar ja, niet genoeg voor... De 128. Nee. Uh, dus dat betekent dat je het normale prijzenpakket mee naar huis krijgt. Twee kaarten voor beeld en geluid. De lunch, radio en de mok. En veel succes in Ankerveen. Ja, dankjewel. En bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. Uh, we kunnen trouwens nog nieuwe kandidaten gebruiken. Als u dat doen, ga, uh, mee wil doen, uh, ga een keer naar onze site. Daar staat een verkorte versie van de quiz. En ook een mogelijkheid om u aan te melden. Doe dat. En wie weet zien we elkaar hier in de studio.